Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Demonstraties in Egypte krijgen gewelddadige wending. Meerdere bijna-rampen bij Dow Chemical in Terneuzen. En vier trajecten voor experimenten met 130 km per uur. In Egypte is de opstand tegen president Mubarak vandaag een stuk grimmiger dan in de afgelopen dagen. Op het Tahrirplein in Cairo, waar een week vreedzaam is geprotesteerd, zijn grootschalige vechtpartijen uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. Vermoedelijke aanhangers van de president op kamelen en paarden openden de aanval. Ook nu nog wordt er in Cairo gevochten. De mensen gaan elkaar te lijf met stokken en messen en bekogelen elkaar met stenen. Tienduizenden zijn bij de vechtpartij betrokken. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Toen de avond viel, werden er brandbommen op het plein gegooid. Het leger probeert de situatie in de hand te houden. En ook uit Alexandrië worden gewelddadigheden gemeld. Intussen wordt de internationale druk op Mubarak opgevoerd. De Britse premier Cameron zei vanmiddag dat de politieke verandering in Egypte nu moet beginnen. In een gezamenlijke verklaring met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... veroordeelde hij het geweld in Egypte. Bij gemireus Dow Chemical in Terneuze... hebben zich de afgelopen jaren verschillende bijna-rampen voorgedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens de inspectiediensten is de provincie Zeeland... een paar keer door het oog van de naald gekropen. Uit inspectierapporten blijkt dat in juni 2005... 1900 kilo brandbaar en kankerverwekkend benzeen is weggelekt... Een jaar later ontsnapte in september 3500 kilo kraakgas... volgens de inspectie door slecht onderhoud aan de installaties. En in diezelfde maand ontstond een brandbare en explosieve gaswolk. Een potentiële ramp staat in het inspectierapport... die goed afliep omdat de wind de goede kant op stond. Justitie deed in 2008 een grootscheepse inval bij Dow Chemical... waarbij ook gekeken werd naar de arbeidsomstandigheden... en de veiligheidssystemen. Binnenkort wordt beslist of er wordt overgegaan tot vervolging.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 Garanties tegen ontslag wil hij niet geven. De orkaan Yassi trekt over de Noordoostkust van Australië. De inwoners van de deelstaat Queensland hebben zich op het ergste voorbereid. Wie niet op tijd kon vluchten heeft opdracht gekregen zich in zijn huis te verschansen. Door de storm zitten tienduizenden huizen inmiddels onder stroom... en daken van huizen zijn afgerukt. De orkaan bereikt snelheden van 300 km per uur. Bij de stad Townsville werden golven van bijna 10 meter hoog gemeten... Premier Bly van Queensland vreest ook voor nieuwe overstromingen. Het kabinet gaat experimenten doen met een maximum snelheid van 130 km per uur op vier snelwegen. Volgens Betrouwbare Bronnen wil minister Schultz van Hagen de eerste proef op 1 maart laten beginnen op de Afsluitdijk. Dat is de A7. Daar mag dag en nacht 130 worden gereden. Verder wordt vanaf 1 mei geëxperimenteerd met een maximum van 130 buiten de spits... op de A2 Dijl en de A16 Moerdijk-Breda. Ook vanaf 1 mei komt er een proef op de A6 almere en Daar mag alleen s'avonds en s'nachts 130 worden gereden. De minister wil dat uiteindelijk op een derde van de snelwegen de maximumsnelheid 130 wordt... maar onduidelijk is of dat ook mogelijk is. De Tweede Kamer is huiverig voor het idee van OM-topman Brouwer... om particuliere beveiligers eventueel knuppels en pepperspray te laten gebruiken. Brouwer wil bewakers meer bevoegdheden geven om de politie te ondersteunen. Hij denkt daarbij onder meer aan het uitschrijven van processen verbaal... en het gebruik van geweld. De Kamer ziet wel wat in het idee om de politie te ontlasten... en kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat beveiligers... onder strikte voorwaarden handboeien gebruiken. Maar knuppels en pepperspray gaan de meerderheid te ver. Topmannen van banken zeggen dat ze zich willen houden aan hun eigen gedragscode. Dat zeiden ze tijdens een gesprek vandaag met Tweede Kamerleden. De banken hadden onder druk van voormalig minister Bos beloofd... dat de bonussen zouden worden versoberd... en dat risico's beter moeten worden ingeschat. Maar volgens de directeuren kost dat tijd. En ook zijn in het buitenland bonussen soms onvermijdelijk, zeggen ze. Minister De Jager heeft gedreigd met wettelijke maatregelen... als de banken hun leven niet beteren. Het conflict tussen de KNVB en Bayern München over de blessure van Arjen Robben is uit de wereld. Beide partijen blijven het principieel oneens, maar hebben we besloten de kwestie te laten rusten. Robben raakte vlak voor het WK geblesseerd, maar werd toch klaargestoomd om met Oranje mee te spelen. Bij terugkomst in München constateerde de clubarts van Bayern opnieuw een zware blessure. De club en de KNVB werden het niet eens over wiens schuld dat was. Afgesproken is nu dat Oranje op 22 mei volgend jaar een vriendschappelijk duel speelt in München tegen Bayern. Tot besluit: het weer vanavond vanuit het noordwesten regen bij een soms harde zuidwestenwind. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat regen, daarna wisselend bewolkt en overal droog. Middagtemperatuur dan rond 7 graden. Vrijdag onstuimig met veel wind en veel regen. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Regionaal zelfs wat minder druk. Er staat 120 kilometer in totaal. Wat opvalt is het ongeluk op de A9, de Gaasperdammerweg richting Diemen. Staat bij Gaasperplas 3 kilometer. Beide rijstroken zijn daar tijdelijk dicht. Op de A10 West richting Zaanstad is ook een ongeluk gebeurd bij de afrit IJmuiden. Aanrijding met de motorrijder. Beide rijstroken zijn dicht en u wordt er langs geleid over de vluchtstrook. zijn grote problemen op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat tussen Belveld en de Swalmentunnel 10 kilometer stil. Er is een technische storing in de tunnel en de weg is daar helemaal dicht. De N18, Varseveld-Enschede, is ook helemaal dicht... in beide richtingen tussen Harreveld en Lichtenvoorde. Dat zorgt voor file aan beide kanten 2 kilometer. Wij kunnen u als ondernemer inzicht geven... in de langetermijnvooruitzichten van uw sector. Maar u wilt ook snel antwoord op uw leaseaanvraag van vandaag. Snel? We het binnen een week...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 En u ontvangt 6 maanden 50% korting op het abonnement. Kijk op kpn.com slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Nieuw. De zakelijke Volvo S60 Drive E Met maar 20% bijtelling. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond, zometeen zijn we live op het Tagrierplein in Cairo. Onze verslaggevers zijn daar en Mustafa Ukbi voorziet de ontwikkelingen hier van commentaar. Maar eerst de feiten op een rij. Er wordt inmiddels gesproken over honderden gewonden... bij de gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. De gevechten rondom het Tagrierplein. Mubarak wordt ervan beschuldigd dat hij achter het geweld zit. Dat zijn aanhangers ontketenen. De Britse premier Cameron, die een ontmoeting heeft met VN-chef Ban Ki-moon... veroordeelt het geweld. En als Mubarak daar op enige manier mee te maken heeft... is dat verwerpelijk, zegt hij. En wij hoopten uh, dat uh, we dat nu gingen horen, maar helaas... Dat zou je hebben gezegd, dit is unacceptable. De Egyptische oppositieleider El Baradij waarschuwde vanmiddag voor een bloedbad. Vooral omdat de zogenaamde Mubarak-aanhangers schurken zijn, zegt hij. Het geweld is volgens hem opnieuw een bewijs dat het regime nergens voor terugschrikt. Je zet rivaliserende groepen demonstranten toch niet bij elkaar. Dat is vragen om geweld, al dus El Baradij. Concern, Martha. I mean, this is yet another symptom uh, or another indication of a criminal regime using criminal acts. You know, uh, uh, everybody has the right for peaceful demonstration, but you don't get uh, two opposing demonstrators face to face. I mean, then you are calling for, for violence. My fear is would it will turn into a bloodbath, and particularly that we know that the guys who are supposedly so-called pro, pro Mubarak are a bunch of thugs. Al dus uh, El Baradei, de tegenstander, de uitdager van uh, president Mubarak. Wij gaan naar onze correspondent, Sander van Hoorn. Die staat uh, vlakbij de confrontatie tussen de aanhangers en de tegenstanders van Mubarak. Sander, wat zie jij gebeuren op het moment? Nou, dat op dit moment de confrontatie een beetje afgelopen lijkt. Je ziet de hele tijd, uh, ik heb ze niet geteld, maar ik geloof dat het uh, wel tien uh, zijstraten heeft. En dat verplaatst zich de hele tijd van zijstraat naar zijstraat. En uh, de hele tijd zag ik hoe. Nu... Uh, ...demonstranten aan weerszijden van tanks tenen over een weer gooiden. Je kon dat horen omdat als ze niet uh, doel raakten aan de andere kant... kwamen ze op de tank te neer en dat gaf een soort uh, dof geroffel. Uh, op een gegeven moment leken die tank herrie te gaan maken. Ze zitten hier net achter bomen, dus ik kon niet zien of ze in beweging waren. Maar ik zag in elk geval een hele groep van pro-Mubarak-aanhangers ...die aan deze kant van die tank stonden. zag ik een van de bruggen over de Nijl op rennen. En daar zijn ze inmiddels ook weg, dus naar de overkant gelopen. Kan het kan dus best zijn dat we naar een andere zijstraat onderweg zijn... of dat ze op een of andere, andere manier uh, uh, hebben besloten om ermee op te houden. In elk geval is het nu, van waar ik sta, in elk geval weer rustig. Ja, er, er waren wel geruchten dat de aanhangers van uh, Mubarak uit zijn... op nog grotere aanvallen uh, vanavond. Maar daar kan je nu dus nog niks over zeggen of het daar na, naar, naar uitziet. Nee, nou ja, het enige wat ik weet inmiddels van uh, de demonstranten op het plein... is dat ze uh, hard van plan zijn om daar te blijven. Over ons lijken gaan we hier weg, uh, zeggen ze... Ja, als dat inderdaad zo is, voor van ik ga nog even vastberaden, dan zal dat vanavond ook zijn voor gevecht Even naar Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hans-Jaap, je hebt inmiddels een ander overzicht op een andere plek bij het plein, hè? Waar ben je? Ik ben in ja, even in die zijstraten uh, vlakbij waar cocktails van een dak werden gegooid. Dat stond er echt heel dicht op. Het er steeds uh, de gezichten op van de mensen die om me heen stonden. En, uh, maar in dat oplichten van de gezichten zagen ze op een gegeven moment ook weer mij staan. En het is alweer voor de tweede keer vandaag dat ik uh, heb moeten vluchten. En nu zit ik al in een gebouw op het balkon. En kijk weer naar de straat. Ik kan het niet goed zien. Uh, die plek waar die motorbotschopt vandaan dus vandaan kan ik nu niet meer goed zien. Maar er wordt van alles geschreeuwd hieronder. En ik heb het gevoel dat er een aantal van die een blok verder zijn teruggedrongen, lijkt het. Maar ik weet het niet zeker. En, uh, maar je hoort hier nog wel in deze zijstraat dat men nog steeds bezig is met van alles. Dus, dus daar gaan dan de gevechten weer verder. En wie gooit dan precies die motorcocktails? Ja, dat kan ik echt heel moeilijk beoordelen. Dat, dat uh, de, de, er is van gezegd dat dat uh, Mubarak aanhangers zijn. Uh, maar ja, dat, je kunt er niet heen gaan en vragen zeggen wie weet je nou eigenlijk. En op een gegeven moment is het ook heel opduidelijk wie je dan gooit. Want uh, de, de groep gaat ook door elkaar heen. Men is echt aan het vechten. Uh, ook gewoon met de blote vuist, los van het pene zeg maar. Dus dat, uh, dat maakt de situatie erg onduidelijk. En Sander van Hoorn, Mubarak houdt zich ondertussen nog steeds stil? Ja, voor zover wij weten wel. De afgelopen dagen heeft hij af en toe s avonds natuurlijk een persconferentie gegeven. Overigens, die cocktailvraag daar kan ik antwoord op geven, want het gebeurde hier onder aan mijn voeten. Uh, dat was misschien dezelfde plek, misschien een andere. Maar daar zag ik heel duidelijk dat het vanaf de kant. ...van de pro mubarak van Meerdere molotov-cocktails. Op een gegeven moment leek er ook een boom te vatten. Dat vuurtje is hem ergens dus geblust. En uh, molotov-cocktails? Uh, je vertelde eerder ook dat er is met stenen gegooid. Uh, we hebben staven over en weer zien gaan. Uh, wat heb je nog meer allemaal door de lucht zien gaan vanmiddag? Dat er uh, geschoten werd. Het was onmogelijk om te bepalen door wie en waar vandaan. Terwijl er op dit moment weer een groep met Mubarak-aanhangers... ...heel hard aan het wegrennen is van het plein. Uh, waarom kan ik op dit moment niet, niet, niet we rennen weg van het leger, maar of het nou het leger is of uh, de anti-Mubarak-demonstranten daarachter op het lijn, dat kan ik niet veroordelen. In elk geval dat leger, dat heeft ook op meerdere malen uh, in de lucht geschoten. Uh, Uit kennelijk zijn zelfverdediging, want uh, ze staan er dus van lieverne middenin en die stenen die komen op die tank terecht. Aan beide kanten woeste mensen. Letterlijk tussen de Egyptenaren in die verdeeld zijn op dit moment. En Sander, je vertelde eerder dat, dat het een buitengewoon georganiseerde indruk maakt. Um, ja. he, dat, dat ze allemaal op hetzelfde moment ongeveer op het plein ook aankwamen. Nu rennen ze dus uh, in grote getalen weg. Zie jij ze met mobieltjes bellen? Of hoe, hoe gaat dat contact tussen. Uh, hoe weten ze wat ze moeten doen, die aanhangers van Mubarak? Weet je, het mobiele Keer. Dat werkt weer een paar dagen. Dus echt iedereen die een mobiel kan kopen, die staat ermee aan zijn hoofd. Inclusief ik, is uh, op dit moment. Dus daar, daar kan je weinig uit afleiden wie er nou van aan het bellen is en waar het over gaat. Uh, maar ze werden aangevoerd met busjes. Uh, het ging min of meer gelijktijdig. Het was allemaal vandaag en het was allemaal een paar uur nadat het uh, de, de, uh, leger heeft aangekondigd... dat het mooi geweest was en dat mensen moesten dus ophouden met demonstreren. Uh, als je daarbij ziet de Arabische televisiezenders die beelden uitzenden van buitgemaakte pasjes identiteitskaarten, waar het lijkt dat uh, de mensen wat, die ze dat hebben buiten dat dat politiemannen waren, Ja, dan kan je alles wel elkaar optellen. Dan kom je met een conclusie dat het namelijk dat het georganiseerd is. Ja, en jij hebt het over busjes. Uh, we zagen ook uh, kamelen en paarden die het plein opkwamen rijden. Ja, ik heb hier wel paarden voorbij zien rijden, maar ik heb niet de klein op rijden. Dus dat verhaal hoor ik ook, maar dat heb ik niet uh, zelf waargenomen. Nou, die beelden hebben wij inmiddels hier uh, kunnen zien. Dank, Sander, voor dit moment. Um, ik heb het al eerder gezegd, tot half acht uh, vanavond zijn wij bij u op Radio 1... met deze uitzending van het Radio 1 Journaal in verband met die ontwikkeling in Cairo. Sander, we spreken jou later. Genoeg tijd is om verder te praten. van Oepie, midden deskundige En kijk het dan de hele dag naar de ontwikkelingen die plotseling na een gemoedelijke sfeer van de afgelopen dagen... gisteravond de toespraak van Mubarak. Die zegt, ik stop in september, laat de kalmte herstellen... en het loopt fout vanmiddag. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, als, je, als we even teruggaan naar die toespraak van Mubarak... die was naar mijn gevoel buitengewoon essentieel... Eh, voor datgene wat we vandaag hebben gezien. Die heeft gezegd, van, eh, het land bevindt zich in een moeilijke situatie. En eh, we moeten zorgen, ik, ik begrijp jullie eisen... althans naar de demonstranten toe... En, en ik ben van plan om mij niet beschikbaar te stellen voor een, voor een zoveelste termijn als president. Maar uh, hij maakte heel erg duidelijk dat hij zich niet zomaar gewonnen geeft. En dan zie je dat in de chronologie van die hele gebeurtenissen... dat er eigenlijk ook meteen, zagen we gisteren ook bij de verschillende Arabische televisiezenders dat, laat ik zeggen, de top van de partij van Mubarak bijeen is gekomen. Om zich te beraden over de volgende stappen. En de Arabische media suggereert eigenlijk als het ware dat uh, in samenspraak met het regime, de partij van Mubarak, gisteren mensen, dat er een soort coördinatie op gang is gekomen om mensen te mobiliseren, uh, uh, de confrontatie aan te gaan. Ook als je kijkt naar, de, naar de, de verklaring van het leger, waarin het leger ook heel duidelijk zei van nou het is mooi geweest, uh, ga maar naar huis. Uh, uh, maar goed, het was ook duidelijk dat demonstranten uh, niet zomaar uh, zich gewonnen zouden geven aan naar huis zouden gaan. En toen is die enorme horde... duizenden pro-aanhangers... naar het Altarierplein... vertrokken... met bussen aangevoerd. Dus in die zin was er een hele duidelijke drijboek klaar... om deze confrontatie aan te gaan. Zodat er in ieder geval het regime en het leger kan zeggen van jongens, nu eh, moeten we wel orde aandaven. En dat zijn draaiboeken die liggen sowieso bij Mubarak in de kast, hè? Nou ja, dat, dat past een beetje in, de, in, in, zeg je, in het karakter van het regime. Uh, want kijk, de Egyptenaren die kennen Mubarak vrij, uh, vrij goed. Dat, dat, dat was ook de reden waarom ze gisteravond buitengewoon woedend waren geweest... over die toespraken door te zeggen van ja, geef me nou de tijd op september. Want ze weten natuurlijk ook dat Mubarak die tijd ook zou kunnen gebruiken... om in ieder geval... En, en, en mensen neer te zetten, of althans het regime te laten overlaten nemen... door mensen die hem goed gezien zijn. Nou, dus het regime verandert wel van gezicht, dus Mubarak gaat weg. Maar dan komt natuurlijk iemand anders daarvoor in de plaats. Op dit moment is dat Soleiman, de vicepresident. Dus kortom... Uh, ja, de, de Egyptenaren waren uh, buitengewoon sceptisch... en wantrouwend over, over die toespraak. En ja, niet dat mag op ook wel. Nee, ja. want, want hij zei uh, nog op het eind van die toespraak... van ik zal ervoor zorgen dat de politie de veiligheidsdiensten... Ja. Die, die lieve goede burgers, hè, even vrije vertaling... Ja. Ja. van Egypte mijn onderdanen beschermen. Ik zal ervoor zorgen, daar krijgen ze opdracht voor... En dan stoert hij ondertussen ja. een paar En knokploegen het plein op. Ja, en dan creëer je chaos om in ieder geval de legitimiteit te hebben, om in te grijpen. En ik denk dat wij wat we nu zien, ik bedoel, die, nou, daar zitten nog een aantal mensen, we zien nog een aantal mensen rondom dat uh, Tahrirplein. Uh, die zullen ongetwijfeld ook doorzetten en ook vanavond daar blijven. Maar ik denk dat de volgende opzet is van, van het regime is om in ieder geval die plein schoon te vegen. En tot de orde van de dag over te gaan. Want dit is, als je dan dat draaiboek volgt, zeker geen actie van een kat in het nauw. Deze Mubarak wil heel duidelijk de, de, de, de riem weer aantrekken. Ja, die wil duidelijk. Uh, kijk, ik bedoel, hij dat hij weggaat, dat, dat staat buiten kijf. Want hij, hij ziet ook wel dat, er, dat de volk in hem niet meer zit zitten. Alleen hij wil dat op zijn eigen manier doen. En hij wil natuurlijk wel de overgang naar een nieuwe situatie zodanig organiseren dat daar niet. Ja, dat er niet, daar niet zo'n soort oud voor het zeggen gaat krijgen. En waarom zit hier het leger niet in en, en wel deze knokploegen? Nee, omdat het leger, nogmaals, het leger staat bekend als uh, neutraal. En uh, die zal natuurlijk niet het opnemen tegen het, uh, tegen het volk. Dus, dus, dus al, hij vraagt het misschien wel, maar ze doen het gewoon echt niet. Nee, ze doen het niet, maar de, de, de, de rol van het leger is op dit moment niet, niet op, dat, op dat terrein. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ik moet helaas een vergelijking trekken met wat in is gebeurt. Uh, in 2009 met de verkiezingen, zagen de verkiezingen... Gewonnen worden door Ahmadinejad, dat werd betwist. En wat zag je? Ahmadinejad eh, en het regime stuurde volksmilities de straat op. om juist tegen die demonstranten op te treden. Eigenlijk zou je zeggen, we zien vandaag hetzelfde. Mustafa Oepie, over die parallellen gaan we straks verder praten. Wijnand Zwaan bij de ANWB met de laatste verkeersinformatie. Ja, de avondspits is langzaamaan het oplossen. Bij Amsterdam zijn nog wat problemen na ongelukken. Op de A9 de Gaanspartdammerweg naar Diemen zijn beide rijstroken dicht. Dat is een technisch onderzoek gaande. De A10 West naar Zaanstad zijn ook beide rijstroken dicht. Het verkeer wordt er langsgeleid over de vluchtstrook. Op de A9 en de A10 staan files van 3 kilometer. De A73 gaat het wat beter. Van Nijmegen naar Maaspracht Dat staat nog wel een lange file. Tussen Belfeld en de Zwalmentunnel 10 kilometer. Wat te maken met een technische storing. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. En niet al te veel verkeer op de afsluitdijk. En goed nieuws daar voor de verkeersmobilisten. Vanaf 1 maart mag u daar dag en nacht 130 km per uur rijden. In mei mag u soms op een deel van de A2, A6 en de A16 ook het gaspedaal iets dieper indrukken. Het is een experiment, zegt verkeersminister Schultz. En als alles goed gaat, dan hoopt de minister dat op een derde van alle snelwegen er 130 km per uur gereden gaat worden. Joost Vullings in Den Haag. Dat is een bescheiden begin. Maar uiteindelijk een derde van alle snelwegen is dat. Is te realistisch? Nou ja, dan moet je wel bedenken dat het een derde van alle snelwegen is, maar dan niet 24 uur per dag. Hè. Dat is maar op enig moment van de dag. Want ik denk dat naast de afsluitdijk uh, er niet veel wegen aangewezen zullen worden waar je dag en nacht uh, 130 km per uur mag gaan rijden. En je merkt het ook onder verkeerskundigen hoor. Daar is de sepsis heel erg groot. Ze zeggen ja, luchtkwaliteitsregels, geluidsregels en verkeersveiligheid maken dat 130 km per uur eerder een uitzondering dan een regel gaat worden. En dan zou je bijvoorbeeld nog kunnen zeggen... dan gaan we heel veel geluidsschermen langs de snelweg plaatsen. Maar dat is heel duur. En wat blijkt ook, er is sowieso helemaal geen geld uitgetrokken... in de begroting voor de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Dus dat soort maatregelen kan gewoon niet. En het lijkt er ook wel op dat de minister zelf niet helemaal tevreden is. Daarom wil ze bijvoorbeeld ook op bepaalde stroken waar je nu 80 mag rijden... dat je dan weer soms nog 100 mag. En waar je 100 mag, dan weer soms nog 120. En op die manier probeert ze het pakket dan toch nog wel... enigszins aantrekkelijk te maken voor de automobilie. Ja, toch werd het een beetje gevierd als een uh, mooi cadeau voor de kiezer toen het regeerakkoord. Uh werd, werd geschreven en die 130 kilometer per uur eruit sprong. Dat is toch een cadeautje wat een beetje tegenvalt voor de kiezer. Ja, je zag vooral dat de VVD zei... we gaan 130 kilometer per uur rijden. De minister was zelf altijd wel iets voorzichtiger. Maar ja, goed, het beeld is inderdaad wel neergezet. En het hangt natuurlijk ook een beetje af van je eigen verwachtingspatroon. Maar ja, persoonlijk wist ik dat het heel moeilijk zou worden. Maar ik had er eigenlijk zelf ook wel stiekem iets meer van verwacht. Bijvoorbeeld buiten de Randstad dacht ik... nou, daar moet 130 kilometer per uur toch eigenlijk geen probleem zijn. Maar ja, wat, wat is het geval? Dat zijn uh, twee snelwegen. En als je daar uh, ja, overdag auto's 130 km per uur laat rijden... is het verschil met ja, de, de, de rechte rijstrook waar de vrachtwagens rijden te groot. En dan wordt het te onveilig. Dus ja, wie weet dat je ooit buiten de randstad wel s'nachts altijd uh, 130 km per uur mag rijden. Maar ja goed, hoe vaak zit, zit een mens gemiddeld in een auto s'nachts? Dat is niet zo vaak. Dus ik had er meer van verwacht. Maar goed, ik, ik ga vanavond eens op internet kijken hoe, uh, hoe anderen erover denken. Je hebt wel gepeld inmiddels neem ik aan, naar Den Haag uh, onder de andere politieke partijen... Ja, we hebben de eerste contacten zijn gelegd. Uh, nou Charlie Abtroot, die zat zojuist in, in de uitzending. Nou, die vindt, die vindt het een fantastisch begin en uh, nou, die is heel optimistisch dat het alleen maar beter wordt. Maar bijvoorbeeld bij de PvdA zeggen ze ja, echt de smalende reacties van het is window dressing, Het is niks, het wordt niks en uh, ja, daar zijn ze dus buiten gewoon kritisch. Ja, maar ook gelukkig denk ik Joost dat het uh, hierbij, uh, to, hier tot uh, beperkt blijft. Ja, dus de verkiezingen zitten eraan te komen voor de provinciale staten. De VVD wil hier een groot nummer van maken. Dus die zullen er alles aan doen om dit te verkopen... als een enorme verbetering voor de automobilist. En de oppositie zal er flink op gaan hakken. Dus we zullen er nog veel over horen... over die 130 km per uur de komende weken. We houden je in de gaten, Joost, met het hakken. Dank je. Een beveiliger in een winkel die de winkeldief niet alleen tegenhoudt die hij tegenkomt, maar ook een boete geeft. Dat lijkt Harm Brouwer, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, een goed idee. Hij wil dat bewakers processen voor bouw kunnen uitschrijven en ook eventueel handboeien en een wapenstok kunnen gebruiken. Of dat gaat werken, dat betwijfelen sommige winkelmedewerkers. Ik werk zelf in een winkel, ben hoofdcassiëren bij een supermarkt. En er staan vaak jongetjes, dat ik denk die durven nog geen boe of bad te zeggen. En uh, dat merk ik ook uit ervaring. En dan moet je er zelf achteraan en dan hobbelen hun maar een beetje mee. En dan voel ik mij niet veilig bij Die maar handelen ja, als, niet. Maar als zulke onbenullen dan ook nog een wapenstok en handboeien ja. krijgen... ben je nog verder van huis ja. volgens mij. Ja, ja, dan slaan ze door denk ik. Ja. Ja, ja, dan wordt het uh, vechtpartijen. Ja. En dus nu lopen ze nog mee. Betere opleiding misschien voor de beveiligings... Uh, te zijner tijd, als die op, betere opleiding uh, bewaarstelligd is... dan kijken wat ze nodig hebben om hun bevoegdheden te kunnen, uit, kunnen oefenen. Uh -huh. Er is al zoveel uh, uh, rotzooi en uh, vechten en ik denk dat wordt alleen maar meer. Nou, volgens mij ging het om een pen of iets, wat ik achteraf hoorde. Dus ik uh, liep hier met dat kleintje en dan nou, kwam hij aangelopen... en hij keek nog een keer om... En toen liep hij ons er bijna om. Dus zo met mij tegen de schouders, dat kleintje viel om. Kijk, en dan hadden ze hem nou uh, meteen in de boeien geslagen... was dit natuurlijk niet gebeurd. En daarom ben ik het daar wel mee eens. Kijk, als, uh, als ze hem aanhouden en hij, hij zet het op een lopen... daar heb je dan weinig aan, hè? Dan boeien wel, maar... Maar eenmaal slaan met een kop, met een stok... nee, dat vind ik... nee, dat vind, nee. Dat is, dat vind ik... dat Nee, ik ben, ik ben niet meer eens. Dus Sorry. Kijken ze maar het Ja, pliekt, maar bij juwelieren. 14 dagen, dan lopen ze weer rond. Het is dan nu normaal. Ja, dat vind ik. Ik praat verder met Sander van Golberdingen van Detailhandel Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Want er leven zo wat zorgen. Deelt u die ook over dit plan van Harnbrouwer? Ja, die zorgen delen wij. We vinden het plan van de heer Brouwer ook heel erg slecht. Dat kan, wat ons betreft, aan het prullenbak. Wat is uw voornaamste bezwaar? Als het gaat om veiligheid in de winkel... heb je als winkelier uiteraard ook je eigen verantwoordelijkheid. Uh, je wil vooral preventief zijn, voorkomen dat de problemen ontstaan. Maar als je toch te maken krijgt met geweld en agressie... dan moet je in zulke gevallen kunnen rekenen op professionals... die werken voor de overheid. En dat zijn in Nederland gewoon de politiemensen. Als we er naartoe gaan dat je ook dat soort zaken zelf moet betalen... zelf moet organiseren, dan, uh, dan gaan wij de verkeerde weg in. Is, is het puur een kwestie van geld? Nee, het is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook een kwestie van kwaliteit en een kwestie van principe. De kwestie van kwaliteit werd net ook al aangegeven... door een aantal van de mensen uit de supermarkt. Uh, je moet wel heel erg goed getraind zijn... om te weten wanneer en hoe je een handboeien gebruikt. En uh, politiemensen kunnen dat. Die gaan vier jaar naar school. Uh, dus daar vertrouwen wij op. En het is ook een principe kwestie. Uh, zelfs in een nachtwakerstaat kun je rekenen dat uh, kun je erop rekenen dat de overheid zorgt voor veiligheid... en zeker als het gaat om aanhouden van mensen met handboeien. Dus het is zeker ook een principe kwestie. Wij willen veiligheid in de winkel. En als er geweld in het spel is, dan willen we kunnen rekenen op politie. Ja, en heeft u het idee dat dit wordt voorgesteld... omdat de politie er gewoon niet zoveel tijd voor heeft? Ja, daar heeft het wel alle schijn van. Het, uh, het heeft de schijn van commercie. Het lijkt erop dat er particuliere beveiligingsbedrijven zijn... die gewoon een markt uh, willen vergroten. En het lijkt erop dat politie uh, misschien wel moe is van bepaald werk. Nou, Als dat het geval is, kan ik me dat zomaar maar voorstellen. Want iedereen wil in Nederland wat van politie. Ga dan kijken of je andere taken misschien kunt uitbesteden. Uh, bijvoorbeeld uh, snelheidscontroles. Dat lijkt me veel gevaarlozer dan uh, zomaar mensen inzetten om uh, handboeien te gebruiken en wapenstok. Ja, tenzij je ze daarvoor, een, een, nou ja, hoeft niet vier jaar, zoals een politieagent... maar tenzij je ze daarvoor opleidt. Ja, daar heb je opleiding voor nodig. Uh, maar ik vind het belangrijk dat dat uh, door de gemeenschappen wordt georganiseerd. Uh, het heeft ook te maken met toezicht. Een politieagent uh, werkt onder bepaalde verantwoordelijkheden. Wordt ook aangestuurd door uh, politieke instituties. Zoals een burgemeester, zoals een minister. Zodat om te zorgen dat ze er niet zomaar op loslaan bijvoorbeeld? Inderdaad, voor, voor disciplinering. En dat bedoel ik dan in een positieve manier. En dat kunnen Nederlandse politiemensen ook ontzettend goed. Uh, er zijn denk ik maar weinig politiekorpsen in de wereld... die zo goed weten om te gaan met het beheersbaar houden van geweld. En ik, ik, ja, ik hou me hard vast uh, voor misschien wel op termijn Colombiaanse toestanden... dat er dan maar mensen met vuurwapens voor de winkel moeten gaan staan. Dat is niet wat wij willen. Nee, ook niet uh, daar waar, op plekken waar uh, overvallen dreigen. Hè? Want we hebben het nu over een, een winkeldief, maar een gewapende overval bijvoorbeeld. Zou het in, in zulke gevallen niet fijn zijn om zo'n beveiliger de, daar te hebben te staan? Nee, een handboeien is niet een wapen waarmee je een overvaller tegenhoudt. En vuurwapens moet je vooral alleen laten gebruiken door mensen die daar een speciale bevoegdheid en opleiding voor hebben. En dat zijn, wat ons betreft, alleen politiemensen. Uw punt is duidelijk. Sander van Gobberdingen, ik dank u wel van Detailhandel Nederland. Goedenavond, dag. Er is maar één. Vliegwinkel.nl: vliegwinkel.nl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 Het daglierplein in Caïro is het toneel van grootschalige vechtpartijen tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Volgens ooggetuigen openden duizenden pro-Mubarak mensen de aanval op de demonstranten in een georchestreerde actie. Er zijn brandbommen gegooid en honderden mensen raakten gewond. Ook uit Alexandrië worden gewelddadigheden gemeld. Zeeland is de afgelopen jaren een paar keer door het oog van de naald gekropen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat zich bij chemiereus Dow Chemical in Terneuze... verschillende bijna-rampen hebben voorgedaan. Zo ontstond in 2006 een brandbare en explosieve gaswolk... ...die tot een ramp had kunnen leiden waar het niet dat de wind de goede kant op stond. Ambtenarenacties worden niet uitgesloten nu de loononderhandelingen zijn vastgelopen. Minister Donner wil voor de Rijksambtenaren twee jaar lang een loonstop en dat is onaanvaardbaar voor de bonden. Die gaan nu met hun leden overleggen over een ultimatum en eventuele acties. En op vier snelwegtrajecten zal worden geëxperimenteerd met een maximumsnelheid van 130 km per uur. Vanaf volgende maand mag dat dag en nacht op de afsluitdijk. Ook op de A2 evelingen de A16 Moerdijk-Breda en de A6 almere jauren mag 130 worden gereden. Maar alleen buiten de spits of alleen s'avonds en s'nachts. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Van het westen uit nadat de storing en dat betekent dat het vanavond en vannacht weer een natte boel kan worden. De regen begint in het westen van het land, betekent dat het in het zuidoosten misschien eerst nog even opgeklaard is. En dan ligt de temperatuur net boven het vriespunt, maar glad wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet. In de loop van de nacht de regen en dan in het westen temperaturen van 4 graden. Morgen trekt de neerslag naar Duitsland weg. In de loop van de ochtend wordt het droog en in de middag schijnt de zon misschien af en toe. Temperatuur van een graad of 7 en een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Die wind neemt in de loop van de dag een fractie af, maar vrijdag is de wind gewoon weer terug in het weerbeeld. Ook uit het zuidwesten, matig tot hard zelfs langs de kust, een windkracht 7. En vrijdag kan er ook weer flink wat regen vallen. Zaterdag is het minder nat, maar de wind doet er nog een schepje bovenop. In het noordwestelijk kustgebied in de ochtend misschien even een heuse storm. Windkracht 9. Vanaf zondag wordt het dan kalmer, vanaf maandag droger... en vanaf dinsdag is er ook meer zon. ANJB, verkeersinformatie. Er staat nog een handvol files rond Amsterdam en Utrecht... maar het is over het algemeen snel aan het oplossen. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd die voor extra oponthoud zorgen. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam bij Maarse 2 kilometer is daar één rijstrook dicht. De A9 naar Diemen bij Bijlmermeer 2 kilometer stilstaan. Voor technisch onderzoek na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Belveld en Bezel 6 kilometer. Had te maken met een technische storing verderop in de Zwalmentunnel, maar de weg is weer vrij. De N18 Varsenveld-Enschede is al de hele middag dicht tussen Harreveld en Lichtenvoorde. En dat komt door een ongeluk. Het is uh, bijna vier of half zeven. U bent gewoon weer terug bij dit NWS Radio 1-Sanaal. Want wij gaan door natuurlijk vanwege de ontwikkelingen in Egypte. Die zijn te spannend, te nieuwswaardig. Dat doen we, zoals ze zich er nu laat aanzien, tot half acht. Daarmee vervalt kunststof dat om zeven uur zou beginnen. En als we om half acht stoppen, dan zullen de collega's van BNL het programma met de avondspits doornemen. Dus door naar Cairo. Er zouden inmiddels al honderden gewonden gevallen zijn vandaag bij de rellen daar tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, een half uurtje geleden was het laatste wat we van jou hoorden: dat was aanhangers van Mubarak het plein, het verlieten, richting zijstraten gingen. Hoe is het op dit moment? Ja, ik heb er nog niet zien terugkomen. Um, ik zie op de brug op dit moment vooral zieke auto's staan. Uh, ik zie vanuit uh, de plek waar ik nu sta ook een andere brug en daar zie ik ook de zwaarlichten van zieke auto's. Uh, ik heb ook gezien, ja dat staan ze nog steeds, dat um, de betogers, maar nu weet ik niet precies wie het zijn, in elk geval die controleerden de mensen die het plein opgingen om te kijken of ze geen wapens bij zich hadden. Daar uh, hadden ze hekken voor neergezet op de staat en die hebben ze nu dichterbij uh, het plein gezet. En er staan nu mensen bij, ik weet dus niet wie het zijn, en tussen die mensen en de tank uh, lijken op dit moment heel weinig mensen te zijn. Dus dat zou suggereren dat het op dit moment voor de mensen die op het plein zijn mogelijk is om via deze staat weg te komen zo ze dat willen. Want ik zie op het plein nog heel veel mensen die dat kennelijk niet willen. Nee, want uh, als je even een, een, een beeld schetst, het is niet zo dat dat hele plein nog zwart ziet van de mensen. Zoals bijvoorbeeld gisteren, overdag. Nee, als niet, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. En uh, vanmorgen was het ook al rustiger. Was het wel drukker dan normaal? Heel veel mensen meer die uh, kennelijk de nacht hadden doorgebracht. En in de loop van de dag zag je dat uh, wat leeglopen. Uh, overigens niet na de oproep van het leger om uh, te stoppen met demonstreren. Toen vond ik de leegloop van het plein nog wel meevallen. Maar ja, tijdens de Hellen natuurlijk heb ik heel veel mensen uh, gezien die toch, ondanks het feit dat er stenen uh, over en weer vlogen, langs de kanten van de straat, langs de muren van de huizen en van de tuinen gedrukt probeerde een veilig heen komen te zoeken. Ja, de hele tijd hebben daar ook mensen met kinderen gezeten, oudere mensen. Die waren er vanmorgen niet heel veel meer, maar die waren er toch nog wel degelijk. Ja, die hebben natuurlijk geprobeerd een veilig heen komen te zoeken. Dus ik denk dat wat er nu op het midden van het tragierplein nog over is... ...dat dat weer gewoon de harde kern van mensen is die er eigenlijk al vanaf 25 januari zijn. Ja, um, uh, uh, de staatstelevisie, de Egyptische Staatstelevisie heeft inmiddels uh, gemeld zojuist dat er 350 mensen gewond zijn geraakt. Dat hebben ze iemand van het uh, ministerie van Volksgezondheid. Wat voor verwondingen heb jij gezien vandaag bij de mensen? Hoofdwonden vooral. Uh, ja, dat is eigenlijk het voornaamste. Kijk, er zijn heel veel stenen over en weer gegooid. En elke steen komt ergens neer. Niet altijd op iemand. Maar als hij op iemand terechtkomt, ja, logisch dat hij op een hoofd komt. Dus hoofdwonden is uh, voornaamste. Ja, en je meldde eerder ook dat, uh, dat je schoten hebt gehoord. Waarschijnlijk afgevuurd door tanks. Die werden belaagd door uh, uh, betogers. Zowel voor als tegen Mubarak. Hoor je of er op dit moment nog geschoten wordt? Sander van Hoorn, de verbinding ligt eruit met Cairo. Gaan we door met Rick Delhaas. Goedenavond, Rick. Ja, goedenavond. Je bent er wel, collega van de VPRO. Waar ben jij nu op dit moment? Ja, ik ben net teruggelopen naar mijn hotel, dus ik uh, kan ongeveer hetzelfde uitzicht uh, beschrijven als Sander net deed. En wat heb jij op uh, je mag... weg tegengekomen? Nou, kijk, ik, uh, je kunt aan één... Een... Kant van het uh, Taglierplein er niet meer af. Hè. Daar staan echt die, de aanhangers van uh, Mubarak. Daar zijn dus ook vandaag vanmiddag met name die veldslagen uh, ge geweest. Hè. De aanhangers van Mubarak zijn even het plein op geweest. En uh, toen weer teruggedrongen. En dat ging dan voor en achteruit. Vervolgens uh, hebben ze het in een andere zijstraat geprobeerd. En nog weer een andere zijstraat. En iedere keer probeerden mensen op het plein uh, dat uh, uh, plein van de vrijheid... ...te verdedigen. En uh, zo ging het op en neer. Aan uh, de kant uh, waar... Zeg maar, ...mijn hotel staat. Uh, daar is het rustig. Daar zijn uh, geen aanhangers... ...van uh, Mouk te vinden. En uh, je moet wel door... ...twee, drie, vier... Uh, ...zeg maar kolonnes, mensen heen. Die staan uh, gearmd... Uh, in, de, ...de armen in elkaar. Zodat er niemand door kan. En uh, nou ja, je moet je... Uh, ...paspoort laten zien, of je ID... Uh, ...als het... Uh, als ze uh, vinden dat het moet, dan word je gefouilleerd. En um, dan, dan zit daar wel uh, 100, 200 meter tussen, en dan is er weer zo'n cordon. En voor dat cordon uh, bevinden zich dan weer demonstranten die mochten er aanhangers gewoon Mubarak komen en uh, op kunnen vangen. Heb je kunnen zien of dan na die twee pogingen van pro-mubarak aanhangers uh, om iets kleiner op te gaan, of ze het gaan proberen op andere plekken in de stad? Wat zou kunnen duiden inderdaad maar, en ja, op inderdaad nog gevechten later op avond? Het want er zijn inderdaad veel minder uh, mensen nu op het plein. Dat is uh, een beetje uh, leeggelopen. Uh, Sander van Hoorn die noemt ze de uh, hardcore. Maar het zijn, dat zijn echt mensen die vastbesloten zijn dat de Mubarak uh, weg uh, moet. En niet nog acht maanden. Uh, uh, moet blijven zitten, waardoor hij misschien weer zijn macht uh, kan verstevigen. Uh, dus er zijn echt mensen die zeggen van, nou ja, we, we, we blijven ook vannacht hier... Uh, maar we vermoeden dat er wel een aanval komt van alle kanten. Nou ja, goed, dat is een gerucht en, en meer kan ik daar eigenlijk ook niet over zeggen. Nee, want we gaan af op, inderdaad, op wat je zegt, wat je constateert met eigen oog... als je zegt ze zijn vastbesloten om er te zijn, dat, dat getuigt van vastberadenheid. Maar is er ook vrees voor wat er komen gaat aan de nacht? Ja, dat denk ik wel. Uh, de mensen zijn natuurlijk in, in, enorm bang. Kijk, er zijn nog geen doden gevallen vandaag hier. Hè. Dit is inderdaad uh, honderden gewonden. Ik heb er echt, uh, echt honderden gezien uh, die uh, bij bosjes vielen. Uh, en uh, mensen uh, die gingen, die werden ook steeds opgeroepen door de luidsprekers op het plein... om naar die zijstraat te gaan waar op dat moment een aanval was. Nou, er is, uh, improvisorisch worden er dan uh, leverbussen... Uh, als bescherming uh, voorgezet of uh, golfplaten, alles wat je maar kan vinden. Maar uh, eigenlijk stonden die twee groepen open en bloot tegenover elkaar... en uh, vingen dus ook te klappen op. Ja, volgens de uh, Egyptische Staatstelevisie is wel gemeld dat er één dode is gevallen. Het zou gaan om iemand die of voor het leger of voor de politie heeft gewerk gewerkt. Maar je hebt met name heel veel gewonde burgers daar gezien. Uh, ja. Die werden steeds uit zeg maar, de frontlinie uh, afgevoerd. Uh, vaak hevig bloedend. Hè, uh, dus met hoofdwonden. Ja, uh, sommigen met uh, een steen in hun oog of uh, in hun mond. Dus dat, dat, dat bloedde verschrikkelijk. Uh, wat ook een heel uh, uh, regelmatig uh, voorkomend natureel was. Dat uh, aanhangers van Mubarak zich onder de demonstranten uh, uh, uh, begraven. En uh, daar dan... Provocaties of gevechten probeerden uit te lokken. En dan doken er werkelijk uh, 10, 20 uh, mensen op. die hen uh, probeerden onschadelijk te maken. Ze werden uh, beetgegrepen en dat ging niet zachtzinnig. Uh, klappen en uh, schoppen. En vervolgens doken er weer uh, 10 of 20 anderen op die zeiden: van uh, jongens, laten we het vreedzaam houden. Maar die uh, werden dan uh, buiten de cordons, uh, buiten het plein uh, gegooid. zal ik maar zeggen. Rick Dellaas, bedankt voor zover en tot later. En buiten Egypte wordt uiteraard met grote zorg gekeken naar de situatie daar. Correspondent Ron Linker in Washington. Goedenavond Ron, Goedemiddag bij jou. Goedenavond Ruzella. Ja, de Amerikaanse president Barack Obama, we hebben het vaak gememoreerd de afgelopen dagen, zit in een buitengewoon lastig pakket. Uh, Egypte trouw bondgenoot, hij wil eigenlijk dat Mubarak uh, nu weggaat, dat dan ook weer. Uh, maar wie komt er dan voor in de plaats? Uh, reageert hij al op de situatie die vandaag is ontstaan? Er is op dit moment een, een dagelijkse persbriefing aan de gang op het Witte Huis. En daar kwam uiteraard Egypte ter sprake. En er werd ook gevraagd van wat is de reactie van de Amerikanen op het geweld. Zoals we dat vandaag hebben gezien op dat plein in Cairo. En uh, de reactie van de Amerikanen is dat ze de, de regering van president Hosni Mubarak bekritiseren. En ik lees vooruit het statement. Veroordelen het geweld in Egyptes hoofdstad. Terwijl uh, die clashes natuurlijk gewoon doorgaan daar. Uh, ze betreuren verder dat er ook berichten zijn binnengekomen. Dat een aantal Amerikaanse journalisten zijn zouden zijn door demonstranten um, en de woordvoerder van buitenlandse zaken... PJ Crowley die heeft een Twitterbericht naar buiten gebracht... waarin hij nogmaals uh, de herhaling uh, herhaalde de oproep tot terugverhoudendheid. Hij zegt, de overgang naar democratie die moet vreedzaam verlopen en niet met geweld. En houden ze in die verklaring uh, het Witte Huis Mubarak... echt rechtstreeks verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt? Uh, met andere woorden, suggereren ze ook zij dat Mubarak hierachter zit? Dat staat er niet direct. Ze bekritiseren in ieder geval de regering van uh, Hosni Mubarak. Uh, er staat niet bij dat ze hem ook rechtstreeks verantwoordelijk houden voor het geweld. Maar goed, ook hier uh, hoor je de analisten en de diplomaten die contact hebben in Cairo. die ook zeggen dat het heel goed mogelijk zou zijn. Uh, dat de uh, pro-Mubarak-aanhangers in feite uh, georganiseerd zijn door de overheid. Ik hoorde één analist zeggen hier uh, dat ze allemaal werkten voor de firma Rent-A-Thug, oftewel uh, huur een boef in. Uh, nou ja, goed, we moeten afwachten in hoeverre dat, dat natuurlijk zo is is, maar het, uh, het geeft aan dat Amerikanen uiteraard met bezorgdheid dat hele scenario zich zien ontvouwen daar op dat plein. Uh, dit is het scenario waar ze nou zo bang voor waren, dat er provocaties komen en dat het misschien verder uit de hand zal lopen. En gisteren was een gezant van Obama, oud-ambassadeur Wisner um, in Egypte, die heeft uh, met diverse mensen gesproken, als ik me niet vergis ook met Mubarak, die zal weer teruggaan naar Amerika. Is, is die er inderdaad niet vandaag om nog uh, hier en daar wat gesprekken te voeren? Het is een beetje onduidelijk waar hij zich op dit moment bevindt. Het was inderdaad de gezant uh, Wisner die gisteren uh, de heel duidelijk in, in niet mis te ver verstaande bewoordingen uh, duidelijk maakte aan de regering dat het tijd is voor Mubarak om het veld te ruimen. En uh, zoals we uh, president Obama ook vannacht hebben horen zeggen, het woordje nu gebruikt er er moet nu verandering komen. Uh, dat was nog niet een rechtstreekse oproep aan Mubarak om direct op te stappen, maar in ieder geval om werk te maken vanaf dit moment aan een democratische hervorming in dat land. Nou, alles wijst erop dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik kan me niet anders voorstellen... dan dat het Witte Huis inderdaad straks met een, een hele officiële reactie... zal komen waarin staat dat men inderdaad de regering Mubarak bekritiseert... vanwege het niet direct invoeren van democratische hervormingen. Ron Linker vanuit Washington. Vanuit Washington nog meer kritiek vanuit de internationale gemeenschap... op Mubarak. De Verenigde Naties maakt zich grote zorgen... over de situatie in Egypte, zei Ban Ki-moon vanmiddag... Turkse premier Erdogan, die vindt dat Mubarak naar het volk moet luisteren. Bertus Hendricks, midden oosten goede avond. Goedenavond, goedenavond Tim. Nog, nog niet rechtstreeks een oproep van de internationale gemeenschap aan Mubarak... om het veld onmiddellijk te ruimen. Nee, maar uh, het enige wat in deze oproepen ontbreekt... is de expliciete vermelding van de naam Mubarak. Hm. En uh, ik denk dat dat uh, gedaan wordt omdat uh, men ook niet wil inspelen... op de poging van uh, Mubarak om het patriotisme te mobiliseren. Dat, uh, dat proefde ik gisteravond uh, voordat Mubarak sprak... toen op de staanstelevisie. Uh, ik heb geloof al eerder gezegd... toen was er uh, de hoofdredacteur van El Moussour... de spreekbuis van de regering... die uh, helemaal op dat, dat thema... Uh, uh, uh, ze willen laten weten, Egypte is geen bananenrepubliek... en uh, Egyptenaren zijn erg uh, fier en trots op hun land... en misschien dat ze hopen die nationalistische uh, snaar uh, te raken... en op die manier uh, uh, meer succes te hebben met het mobiliseren van hun aanhang. Ja, want op die manier, uh, door het niet specifiek over Mubarak te hebben... Uh, voorkom je wellicht dat er een soort anti-westerse uh, sfeer gaat ontstaan... onder die pro mubarak aanhanger. Ja, maar ik denk dat Amerika zich meer zorgen zou gaan maken... over de anti-westerse sfeer die er in Egypte zou kunnen ontstaan... als Amerika wordt gezien als het land dat toen het moest kiezen... tussen de Mubarak-regime en de demonstranten koos voor het regime. Dus daar is denk ik zowel premier Cameron als ook president Obama... alles aan gelegen om die indruk te vermijden... zonder tegelijkertijd in de ogen van Egyptenaren... die misschien nog niet duidelijk een keuze hebben gemaakt... Te verschijnen als mensen die zich nadrukkelijk bezighouden met de vraag wie Egypte als president uh, moet regeren. Ja, hoe lang kan Mubarak dan die druk uit binnen- en buitenland blijven weerstaan? Ja, dat hangt denk ik allemaal uh, van het, het leger af. Kijk, het leger, uh, dat uh, geeft nu geen duidelijke signalen, uh, althans één signaal geven ze, wij zijn niet van plan nu te schieten, maar als eh, laat zeggen, de pro-Mubarak-aanhangers erin slagen om de chaos eh, de, het groter te maken. En dat is naar mijn gevoel de bewuste strategie van de Mubarak-aanhangers. Chaos creëren, zodat eh, de iedereen verlangt eh, naar, eh, naar stabiliteit en veiligheid. En eh, zoals ik iemand ook wel heb formuleren... Mubarak wil dat de keus wordt tussen eh, veiligheid of vrijheid. Terwijl de demonstranten willen veiligheid en vrijheid, en ja, de, de, de Mubarak en vooral het regime achter hem... die hebben natuurlijk heel veel te verliezen. Mubarak is het einde van de rit, dat is duidelijk. Mm -hmm. Maar de mensen achter hem, die hebben heel veel te verliezen... en die zijn nog bereid om alles in te zetten wat ze hebben. En dat kan nog tot hele onfrisse en bloedige tafereelen leiden. En zou Bertus, denk je, Amerika ook rechtstreeks contact hebben... met het leger van Egypte? Ja, dat denk ik wel, want uh, kijk, die hoge generaals... die hebben uh, heel intensief contact met elkaar... in het kader van gemeenschappelijke oefeningen. Uh, men heeft strategisch overleg. De chefstaf van het leger, uh, Sami Anan is teruggekeerd uit Washington... terwijl zo'n strategisch overleg wat jaarlijks plaatsvindt, uh, uh, daar uh, gebeurde. Uh, er zijn heel veel hoge officieren die in Amerika een opleiding hebben gehad. En mij valt op dat ook vandaag weer Mike Mullen... de chefstaf van het Amerikaanse leger, het leger uh, weer heeft geprezen. Uh, ik zeg niet voor zijn terughoudendheid... maar voor zijn uh, professionele opstelling of woorden van gelijkenstrekking. Uh, dat, daar komt toch een boodschap vandaan, een uh, oproep aan het leger... Uh, om uh, een, het blazoen als het ware schoon te houden. En uh, ja, op die manier de druk op Mubarak uh, op te voeren. Want zolang het leger weigert om de laatste uh, trekker over te halen... Uh, is de kans groot dat net als eerder een aanval van de veiligheidstroepen is afgeslagen bij het begin van de demonstraties... Dit ook weer lukt. En misschien vrijdag... als er dan weer wordt opgeroepen... tot massale uh, uh, optrekken... naar het centrum van de stad... vanuit de uh, verschillende moskeeën... na het vrijdaggebed. Nou is Mubarak dan natuurlijk nog bezig met dat hele draaiboek... om de rust te herstellen... om het nadeel in zijn voordeel te gaan uh, beslechten. Vergelijkingen mogen worden, niet worden gemaakt... met Tunesië... waar de president ook plotseling vertrok. Is er toch een soort exitstrategie... Uh, zich aan het ontrollen achter de schermen volgens jou? Ja... Uh, ik denk dat men achter de schuim degenen die het regime uh, willen redden, als het niet kan met, het, uh, met Mubarak als leider, uh, dan in ieder geval met iemand anders die zij kunnen kiezen. En daarvoor hebben ze tijd nodig en daarvoor hebben ze een greep nodig op de situatie die hun nu ontbreekt. Waar zij, uh, denk ik, allemaal tegen strijden is die dynamiek uh, die zich in Tunesië heeft ontwikkeld: dat de demonstranten steeds in grotere getale de volgende eis stellen. Toen in, in Tunesië uh, eigenlijk iedereen bleef zitten behalve Ben Ali, toen waren waren de demonstranten op straat in staat... om ook het aantal ministers van Ben Ali in de regering terug te brengen... tot eigenlijk alleen nog de, de, nog de premier. Uh, daar is denk ik het regime bang voor en dus moet die druk... Van die demonstraties en die druk van al die beelden vanaf dat centrum in, in, in Tahrirplein, uh, wat over de hele wereld gaat, dat moet weg. En dat is symbolisch belangrijk en dat is politiek belangrijk. En ik denk dat ze daarmee bezig zijn. En ja, het is zo duidelijk dat dit allemaal uh, georganiseerd is. Want wij kennen, ha, je, de, ik geloof dat uh, Ron Linker het net had over de firma Rent a Thug, ja. uh, hu, huur een boef. <tijd> maar bedoel, die firma is uh, alomtegenwoordig in Egypte. Wij, wij kennen dat van de de, van de, de ik heb het regelmatig meegemaakt dat uh, als me geeft. En dat was Bertus Hendricks. De verbinding is weggevallen. We komen ongetwijfeld even later bij hem terug. Dus... Ja, we gaan naar Belal Mohammed dan. Hij werkt als gids voor een Nederlandse reisorganisatie in Egypte. Hij is al dagen in het centrum van Cairo. Is uh, vaak bij de demonstraties aanwezig geweest. En zit er nu vlakbij. Goedenavond, meneer Mohammed. Goedenavond. Wat heeft u vandaag zien gebeuren? Vandaag... We zitten hier in het centrum van Cairo, de, de, uh, vorige vrijdag. We willen alleen Mubarak weg. Vandaag uh, de, zijn polismannen, van, die komen naar, naar, de, naar het centrum. Ze willen het centrum bezitten. En we wachten hem vanaf morgen, ten spa van morgen. We wachten de hele dag wachten. We willen het centrum bezitten. Heeft u en zelf... een eigen... staat hier in het centrum en ze doen niks. Alleen kijken, die doen niks. Heeft u zelf ook gevochten vandaag? Ja, ja, ja, ja. ik vecht nou, de hele dag. En, en, ik vecht de hele dag. En waarmee Want heeft u dat heel, gedaan? Het is heel gevaarlijk hier. We hebben hier geen ziekenhuizen in het centrum. Niemand kon het centrum vertrekken. We hebben hier veel mensen hebben gewonden. Het bloed hier overal in het centrum. En bent u en zelf ook... We hebben ook... hier familie, we hebben hier Egyptische familie. We hebben hier vrouwen en kinderen. Zitten hier. We want want bent, bent moeten zelf... vechten de hele dag en de vrouwen haal, helpen de mensen hier... en halen het water voor hem om te drinken. Ja, Als ik u even mag onderbreken, bent u zelf ook gewond geraakt bij die gevechten? Nee, nee, nee, nee nog niet. Nee, want uh, als u zegt, ik heb er ook aan meegedaan... op wat voor manier? Heeft u zelf ook met stenen gegooid? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kijk, ik hoor jij niet zo goed bij het meegedaan. Maar de situatie nu, we gaan niet vertrekken. We gaan de hele nacht ook vechten. Dus tot hoe lang? We weten dat niet. Tot hoe lang gaan we hier vechten? We weten dat niet. Voor één dag, voor twee dagen. Maar kijk, we kunnen niet het centrum vertrekken. En we hebben hier niks. We hebben hier geen eten. We hebben geen drinken. En we kunnen niet het centrum vertrekken. En de mensen sterven hier op, op, op de grond. We hebben geen ziekenhuizen hier. Ja, want u zegt de mensen sterven hier op de grond. U, u ziet echt, u bent aanwezig bij dat, dat ik heb demonstranten heel, overlijden. Zo veel mensen hebben vonden en het is heel gevaarlijk. Kijk, ik heb hier een dokter naast mij. Uh, hij kunt u vertellen over die mensen. Maar mag dat? Een, een Egyptische dokter. Nou... Een Egyptische dokter, ja. Ja, en hij spreekt een, Engels. Hij spreekt heel goed Engels, ja. Oké, okay, nou ge geef ik, hem even doctor, door. Wij doctor, kijken even. Doctor, ja, excuseer. ja. Yes hello. hello this is this is Dutch national radio um can you tell us can you inform us about the situation the the people you see there uh, it's total chaos here um uh you know the uh, uh, the main uh, protestor here uh, were astonished by uh, some people they don't know their nature mostly of them according to the people who uh, quote uh, some of them Are belonging to the Ministry uh, in, in, in of uh, in, Interior. Uh, they checked their IDs and they discovered it. Uh, they started to attack the people by throwing the stones, and uh, therefore, a lot of uh, casualties happened. We, uh, we are holding uh, local uh, hospitals, field hospitals, trying to uh, manage by the very simple tools we have. A lot of people are um, simply injured. Some of them have uh, head injuries and fractures. Uh, indeed, total chaos here, and we we don't know what this regime uh, is uh, really wants from these protesters. Uh, well, because we see still those uh, opposition groups related to the regime on the opposite side. Uh, above the bridge Okay uh, thank, they, thank you very much sorry, very, sorry i i, I interrupted you nou, oké, okay. thank you very much uh, for your uh, report from the Tahrirplein in Cairo. Ik vertaal hem eventjes. Um, hij vertelde wat wij eerder, ook al hoorden. deze dokter. Um, er de waren mensen die uh, vielen de demonstranten aan. Hij zegt die kwamen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, politie, veiligheidsdiensten. Um, hij helpt de mensen met de simpele uh, middelen die ze hebben op het plein. Uh, sommige mensen hebben eenvoudige verwondingen, kleine verwondingen aan het hoofd. Maar er zijn ook mensen zwaar gewond. En hij zegt, we weten gewoon niet wat er nog de komende avond en de komende dagen gaat gebeuren. Dat was dus de dokter die wij aan de telefoon kregen via Belhal Mohamed op het plein in Cairo. En die Belhal Mohamed, uh, Bertus Hendricks, een midden deskundige, je hangt weer aan de lijn gelukkig. Die zegt, wij gaan vechten, wij blijven op het plein en we gaan door. Daarmee krijgt uh, de, de, ont de ontwikkeling op het Tahrirplein uh, een dynamiek die ongetwijfeld niet, wellicht niet meer te stoppen is. Nee, en niemand weet uh, waar het dan op uh, gaat uitdraaien. Want uh, uh, kijk, de, voor de regering staat natuurlijk alles op het spel. Maar ook voor de Egyptische uh, bevolking die uitgelopen is. Want dit is een gelegenheid iedereen voelt als we deze gelegenheid laten lopen dan kunnen we het weer schudden voor misschien weer dertig jaar. En uh, dat is iets wat te veel mensen niet meer accepteren. En uh, je hoort al mensen, ja, goed, een beetje emotioneel volk... maar we zijn bereid te sterven en, en, en dat soort uh, zaken. Uh, Sheikh Karadawi, uh, de bekende uh, moslimleider... Uh, uh, die voor Al Jazeera regelmatig spreekt... Uh, die, uh, die is hoofd van een uh, vereniging van ulama, van moslimgeleerden. Die hebben al, al eerder in deze week laten weten... dat demonstranten die sterven... Die zullen sterven als martelaren. Dus ook op, op het religieuze vlak eh, wordt er, voor, in ieder geval voor de moslims en moslimbroedersaanhangers, eh, al eh, een soort eh, geestelijke eh, eh, beloning voor in, in, in het werk gesteld. Het wordt nu echt heel erg kritisch en heel erg smerig, ben ik bang. En wie dan de sleutel in de handen heeft, is het leger, die toch op enig moment zal moeten ingrijpen. Ja. Afhankelijk van het geweld, kiezen ze dan voor uh, het volk of laten ze het nog even op hun beloop? Ik durf het niet te zeggen. Ik, ik weet zeker dat er in het leger in de hoogste regionen stevige discussies zijn. Maar uiteindelijk moet de dienstplichtige soldaat in de tank en met het geweer in de hand. die moet de trekker overtrekken. En of die op uh, een zo beïnvloed wordt door al het gevecht omheen dat hij op laatste orders opvolgt. Ik weet niet, tot nu toe hebben de demonstranten ze bijna uh, doodgeknuffeld. Uh, maar nu gaat het erom uh, dat dat op, op de proef wordt gesteld. En of die soldaten zullen blijven weigeren uh, dat soort orders uit te voeren. En, en een hoop Onzekerheid nog Bertus. Uh, dank in ieder geval voor dit moment. Na zeven zijn we terug met het Radio 1 Journaal vanuit Cairo dan Tot zo. We don't leave the square president Mubarak. Het laatste nieuws. Mubarak denkt dat het zijn recht is om te blijven zitten. Nee, dat is niet hem recht, dat is onze recht. Verslaggevers ter plaatse. We mogen er niet langs van de mannen op de tank. Feiten en emoties. Klote vindt, die moet gewoon oprotten nou. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wat kan maar fi Orderly transition must be meaningful. And it must begin now. Alle ins en outs. We are he! We are here. Het is afgelopen. We zijn home. Het is green. Het gaat in de kaal. People or president. People or president. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving en zoekt u samenwerking met de overheid?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 Dit is Radio 1.